9 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. De ministers van Financiën van de Eurolanden hebben alsnog ingestemd... met de toekenning van een noodlening van 8 miljard euro aan Griekenland. De overboeking werd eerder geblokkeerd omdat het onzeker was... of Griekenland zijn bezuinigingsbelofte zou nakomen. Nu de nieuwe Griekse regering een verklaring heeft afgegeven... hebben de Europese ministers het geld vrijgegeven. Zonder de nieuwe lening was Griekenland mogelijk nog voor de kerst failliet gegaan. De vier commissarissen van Ajax die in de clinch liggen met Johan Kruijf stappen nog niet op. Ze wachten eerst op een toelichting van de ledenraad op het verzoek om op te stappen. Als ze ervan overtuigd zijn dat hun vertrek in het belang is van Ajax geven ze aan het verzoek gehoor. Wat Johan Kruijf gaat doen is nog onduidelijk. Premier Rutte brengt op dit moment een bezoek aan het Witte Huis voor een gesprek met president Obama. Er is een uur voor het bezoek uitgetrokken. De president zei voor het begin van het overleg... dat hij hoopt Nederland tijdens zijn presidentschap nog te kunnen bezoeken. Hij moet dan volgend jaar wel herkozen worden... want op dit moment staat er geen bezoek gepland. Rutte heeft een cadeautje voor Obama meegebracht. Een shirt van het Nederlands honkbalteam... dat vorige maand wereldkampioen werd. Oud-minister van Financiën Hogervorst vindt dat de euro is mislukt. Dat zegt hij in het televisieprogramma Andere Tijden... dat 11 december wordt uitgezonden... Hogervorst, die ook topman is geweest van de financiële waakhond AFM... vindt achteraf dat de Europese eenheidsmunt beter niet had kunnen worden ingevoerd. Als we van tevoren hadden geweten van de enorme problemen die we nu hebben... denk ik niet dat iemand bij zijn volle verstand eraan was begonnen, zegt hij. Hogervorst werd eerder vandaag verhoord door de enquêtecommissie De Wit. Daar zei hij dat de problemen in de eurozone misschien wel onbeheersbaar zijn geworden. Het weer, vanavond en vannacht regenbuien met kans op windstoten. Morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 9 graden. Vanaf donderdag een overgang naar herfstweer met regelmatig regen en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Waarom ik zo vaak naar managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boekensite en meer.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 Het is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Hoe worden deelnemers aan reality-programma's zoals O.O. Gerso eigenlijk begeleid? Dat weet Johan Veneman, die doet dat namelijk. En Bridget Maasland weet het ook, want die presenteerde dat soort programma's. Zometeen zijn ze hier. En dan Conrad Murray, de arts van Michael Jackson, daar draait, die draait voor vier jaar de bak in. Wat zijn de reacties in de Verenigde Staten? Dat hoor je zo meteen van Marieke Audians vanuit L.A. En dan natuurlijk nog meer Amerika, maar dan Washington. Daar ontmoet premier Rutte de Amerikaanse president Obama as we speak. En we weten allemaal nog hoe dat vorige keer ging toen Balkenende bij Bush op bezoek was. How are you, Fred? Nice to see you. Good to see you, well, welcome. You know the vice president? is Ik mis hem zo. Missie, lieve. Ja, ja, voor jou is het ja, ja. toch een mis. Vogels in het vliegtuig, een orka in een truck. Wat gebeurde er vandaag? Wacht, ik vraag het wel. luk! Ja, truc moeten zeggen. truc Ja, iemand zei dat laatst ook al. Hij uh, had ook al sprake Maar uh, Luc, Lu, Lu, het is truc. Nee. Ik weet dat jij in Twente maar truc niet. zegt. Maar. Laat maar me zitten, met mij ja. Hij was wel mooi. Ja, Toch? Hij was toch mooi. <laughs> Goed, nummer 5. Honderden treinreizigers hebben ze vanmorgen urenlang vastgezeten in drie treinen. Die waren gestrand tussen Utrecht en Bunnik. Ik heb in die trein in ieder geval zo'n 2,5 twee, twee, uur gezeten. En ik heb gedaan wat ik meestal doe in de trein. Ik, ben, ik heb een beetje film gekeken en een beetje gewerkt onderweg. Ja, fantastisch natuurlijk. Een beetje film bekijken in de basis tijd. Twee Intercities en een Sprinter waren stil te ko komen te staan doordat een kraanwagen de bovenleiding kapot had getrokken. De eerste reizigers zijn rond 9 uur met de diesellok weer naar Utrecht vervoerd. En de andere die zijn rond kwart over 10 zijn ze met uh, bussen weer verder gereisd. Ja, het repareren van de bovenleiding duurde de hele dag en dus moest je ook met de bus. Dan dag 14 van de Ajax... Verder hebben we het zo kunnen lopen? Jezus. soap. Niemand heeft nog zin in dat geneuzel. Maar toch is er nog gespreksonderwerp nummer uno bij de koffiemachine. Gisteren was er een lange vergadering waarin de ledenraad zou gaan vertellen wat ze vonden. En dat was spannend. Nee, de, vraag is, de meest gestelde vraag is: is er al witte rook? Dat vraagt iedereen aan elkaar. De enige rook die te zien is, die blazen we zelf uit. Eh, weliswaar als roker of als niet-roker. Eh, er is een, een cameraman die wacht op zijn pizza, die zometeen bezorgd wordt. Er knippert een lampje. Ja, ergens een avond waarvan je denkt: Ah, wat fijn dat ik verslaggever ben geworden. Uiteindelijk was er witte rook en kwam er een persbericht. In het persbericht staat dat de ledenraad van Ajax een nieuw interim bestuur benoemd heeft. En uh, heeft verzocht uh, aan de RVC om terug te treden. Ja, en dat laatste is dan nu even van belang. De ledenraad zegt eigenlijk tegen de Raad van Ego's dat ze moeten oprotten. Een lastige beslissing, zegt de huidige interim-demissionaire ledenraad, tijdelijke voorzitter. Ja, wij hebben een hele moeilijke vergadering gehad. Het is een heel moeilijk besluit geweest. Uh, ja, zoiets gaat gewoon niet in je koude kleren zitten Niet voor de lederaarsleden <laughs> en, uh, Ook waarschijnlijk niet voor alle commissarissen Waar we ook re rekening mee moeten houden Ja, en dan waren de, even kijken waar, er nog op het van die mannen types Even kijken, goed met die shirtjes Span ook even kijken. Ik heb hier. Oh ja, de fans! Uh, wij, wij hebben dit uh, ei gelegd. En het was al een heel moeizaam proces op zich. Precies, dat was even persen. Maar goed, het, het was goed nieuws. Licht aan het einde van de voetbaltunnel. Behalve dan dat de Raad van Commissarissen zojuist liet weten. niet meteen op te stappen. In de verklaring staat namelijk. dikke vinger. Dat is een quoteje. Nee hoor, maar ze bedoelen het wel. Goed, nummer drie. De vogels op Schiphol. Staatssecretaris Asma van Milieu vindt dat de vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen maar eens dood moeten. Vorig jaar moest een toestel van Royal Air Marok een noodlanding maken... nadat vlak na het opstijgen een groep ganzen in de linkermotor terecht was gekomen. Sindsdien wordt er gesproken over de aanpak van de hoeveelheid vogels en met name ganzen rond Schiphol... De onderzoeksraad voor de veiligheid stelt nu dat de minister snel maatregelen moet nemen. Ja, want je denkt dan meteen van, ach joh, dat valt dan toch wel mee. Het zijn maar een paar gansjes en die verpest het voor de rest. Maar dat is dus niet zo. Ik vind dat het een groot probleem is. Als ik kijk naar de overlast die door met name ganzen wordt veroorzaakt... Uh, uh, voor het, uh, met name de vliegtuigen die uh, van en naar Schiphol gaan... ben ik met uh, de OVV van mening dat het echt uh, een groot probleem is. Ja, want die ganzen die vliegen dus echt overal waar je ze niet wil hebben. En als je zo'n vogel in je motor krijgt, dan heb je pas echt de pop aan het ganzen. Kleine vogeltjes hebben geen effect. Die komen er gewoon uh, gebakken uit. Dus uh, dat is niet zo'n probleem. Maar het zijn vooral de grote vogels die problemen geven. De ganzen en... Uh... Nee, de ganzen dus eigenlijk. En het is echt een ongewenst beest hier. Laten we elkaar gewoon geen mietje noemen. Die hoort hier gewoon niet thuis. En dus is er maar één oplossing. kapot maken. Ja, dat is mooi, hè? De natuur. Prachtig. Goed. Er was nog één. Ja, sterke beesten zijn het. Goed, um, dat was het dan. Na het uitroeien van die schipholganzen... daar ziet de staatssecretaris dus wel wat in. En dan gaat mijn absolute voorkeur eruit dat de, de ganzen... Of worden afgeschoten of via CO2 worden vergaast. Ja, en verrassen, dat kan natuurlijk ook. Maar je begrijpt, de vogelbeschermers die zien niets in die plannen. Nou, dat is volgens ons niet de juiste weg. Nederland is een ganzenland en dat is, dat is heel mooi. Dat moeten we zo houden. Daar mogen we trots op zijn. Eh, dus je zou gecombineerde maatregelen moeten nemen om de veiligheid daadwerkelijk te garanderen of te verbeteren op Schiphol. Dus bijvoorbeeld, fix investeren in een radarapparatuur. zodat je ook ziet waar zitten welke ganzen en andere vogels. Een andere belangrijke maatregel is het gebied rondom Schiphol oninteressanter te maken voor, oh. uh, voor ganzen. <laughs> Boring! Maar nou goed, wat er ook gebeurt, haast is wel geboden. Het aantal botsingen van vliegtuigen met vogels... is in korte tijd met bijna de helft gegroeid. Dan nummer twee. Oh, oh, oh, wat een dag, wat een dag. Ons Mark zelf, Rutte, die mocht vandaag op de koffie bij... Obama. Ja, dat is ook de ontmoeting met een collega... zoals ik die natuurlijk in Europa veel vaker heb... met uh, de Franse president of de Duitse kanselier... of uh, mijn collega in België. Veel uh, te bespreken. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Gewoon een collega, veel te bespreken. Ja, Markie is echt een grote jongen geworden. Tenminste, dat vindt hij zelf. Onder Jan-Peter Balkenen was Nederland nog geweldig en heel belangrijk. Um, is het tij gekeerd? Het tij is uh, gekeerd, want in die tijd van, uh, van Jan-Peter Balken en ook van uh, Wim Kok... speelde Nederland nog een, uh, een aardig deuntje mee op het internationale toneel. Nou, dat is allemaal wel uh, veranderd. En in die tijd, de Amerikanen wilden Nederland er graag bij betrekken. Ja, maar dat is nu dus wel ander, maar, uh, anders. Maar toch heeft Markie Mark nog één troef ont de dikke portefeuille. Dus vroeger was het de internationale rechtsorde... waar Nederland en de VS elkaar in konden vinden. En nu is het heel eenvoudig. It's the economy stupid. Correcte mundo. Ja, de Amerikanen denken ze dat ze via onze Duitsers kunnen beïnvloeden. Daar komt het een beetje op neer. Overigens kan Mark Rutte wel vinden dat er een hoop te bespreken valt. voor het enorme gesprek heeft hij niet veel tijd. Het begon om half negen en het is eigenlijk alweer bijna afgelopen. Dan tenslotte nog nummer één. Daar staat de verhuizing van het jaar. Die van Orca Morgan, die gigantische sushi-stick... die zwom tot nu toe haar baantjes in Harderwijk. Maar vertrok vanmorgen naar Tenerife... waar ze belangrijke dingen gaat leren zoals klappen en geluid maken op commando. Zij gaat straks in die hangmat. Die schuiven we onder haar door. Uh, de borstgenen gaan in speciale gaten. Dan vouwt hij zich half om haar heen. En dan gaat ze via die hijskraan, zeg maar, wordt ze in een speciale transportbox geteeld. Um, en die is voor de helft gevuld met water. En de, dan... andere <lacht> de andere helft. met lucht. <lacht> ja, en dan is het dus de bedoeling dat morgen. Wacht even hoor. Stil is. Ja, ah. Ah. Oh, Het is net schimmel, hè, zo'n gans. Goed, het was dus de bedoeling dat morgen veilig aankomt op Tenerife. En dat is dan wel even een momentje. Ach, het sprookje van die orka. Het leek zo mooi, weer terug naar de vrijheid. Terug naar de natuurlijke wateren. Maar dat zal toch maar niet gaan gebeuren. Hoewel de jonge vrouwelijke orka morgen, die in juni 2010 werd gered uit de Waddenzee... En de afgelopen, maar bijna anderhalf jaar, in het dolfinarium verbleef. Gaat wel een beetje zijn vrijheid tegemoet. In een mooi attractiepark in Tenerife. Ja, want zeg je vrijheid, dan zeg je natuurlijk attractiepark op Tenerife. Uiteindelijk ging alles goed en dat is dan best even fijn voor die verzorgers. Ik ben trots dat we een dier hebben gered. Ik heb gistermiddag nog heerlijke sessies met haar gedaan. Mm -hmm. Echt even extra geknuffeld en de eigen spelletjes gedaan met haar. <tus> dus dat was al heerlijk. Het is goed. Ze moet gaan, maar met pijn in je hart natuurlijk. Ja, het is goed zo, het is goed zo, Willemijn. Het is goed zo. Inmiddels is Morgen geland en veilig en wel op Tenerife. En, uh, gaat ze een mooi leven, ze is een, een eilandman. Ja, maar ja, ze woont er maar vier jaar, dan gaat ze dood, gaan ze allemaal in gevangenis. Dus <lacht> goed, hey, Willemijn, tot later, hè? Doei. Luke. Doei. <lacht> Er zijn twintig drugscouriers opgepakt die baby's gebruikten om drugs naar Europa te smokkelen. En die drugs verstopten ze dan in de luiers van de baby's. Nou, BNN Today duikt iedere avond de geschiedenis in naar aanleiding van de actualiteit. Dit keer gaan we op zoek naar spannende smokkelverhalen. Mark van Hasselt die is van het Historische Museum Archeon. Mark, goedenavond. Goedenavond. Terug naar de middeleeuwen. Toen smokkelden ze vooral Hoe Hoezo dat? Ja, inderdaad. Nou ja, je had verder niet zoveel smokkelwaard te, te <laughs> verhandelen. En relieken, dat was een uh, populair handelswaard. Ja. Uh, maar ook verschrikkelijk illegaal eigenlijk. Je kon natuurlijk niet zomaar een reliek ergens vandaan halen. W wat voor relieken? Maar, nou ja, dat uh, verschilde nogal. Je had natuurlijk de stukjes van heiligen. Vooral het, uh, het lichaam van een heilige, dat was natuurlijk uh, verschrikkelijk waardevol voor, mm -hmm. de, voor de kerk. En altaar moest altijd gewijd worden met zo'n reliek. Dus uh, je had vingercoaches, je had uh, complete schedels, je had van alles en nog wat uh, daarin eigenlijk. En die lagen ook... in één kerk en die werden dan gesmokkeld door wie naar een andere kerk? Nou ja, dat, uh, ook dat is, uh, is een beetje de vraag. Daar kan je eigenlijk twee groepen daarin uh, nee. uh, vaststellen, namelijk gewoon de, de monniken en de abt en de, de bischop zelfs, uh, die dat zelf deden. Die kregen dan bijvoorbeeld een visioen van die heiligen die hen vertelden dat ze helemaal niet gelukkig waren waar ze lagen en graag naar hun kerk wilden. Ja, dus begrepen. ja, dan moet je die wel meenemen ja, naar je ja. eigen, eigen klooster bijvoorbeeld. Ja, ja. En uh, ja, dat, uh, dat gebeurde dus nogal eens. En hoe deden ze dat dan? Want zo'n vingerkootje, ja, ja god, uh, het, is, het is wel klein natuurlijk. Maar uh, ja, hoe neem je vingerkootje die stop je gewoon in je buidel ja. en, uh, ja. en dan uh, wandel je daarmee de kerk uit. Uh, als het wat, uh, wat groter wordt, zoals een schedel, dan moet je misschien onder je mantel verstoppen of onder je gewaden. Ja. Maar ja, het voordeel is van als je een monnik bent of een bischop, dan uh, word je niet zo snel uh, tegengehouden door, uh, uh, door een stadswacht of iets dergelijks oh. dus, en gefouilleerd. Dus meestal kwamen ze daarmee weg. Ja. En, ja, zelfs gewoon in de bagage die je dan natuurlijk bij je had, uh, kon je dat soort dingen wel verstoppen. En nou is het meest bijzondere relieke dat ooit gestolen is, vind jij, het lijk van Sint Maarten? Ja, dat is een prachtig verhaal eigenlijk. Uh, want Sint Maarten, vierde eeuwse heilige die we eigenlijk allemaal wel kennen, Sint Maarten van Toer. Nou uh, is hij ook een tijdje in Poitiers geweest. En uh, toen hij kwam te overlijden was er natuurlijk een grote uh, ja, strijd eigenlijk tussen Poitiers en Toer over wie zijn lichaam mocht hebben. Mm -hmm. En je moet je voorstellen dat staat beschreven in zijn heilige leven dat ze echt zo aan het kibbelen waren terwijl hij daar tussenin lag. Dus je had zo'n kamer vol met mensen uit Toer en uit Poitiers die druk aan het bediscussiëren waren wie hem uh, nou mee mm -hmm. mocht nemen. En daar kwamen ze niet uit. Dus uh, die nacht, uh, ja, zoals het verhaal gaat, heeft dan God gezorgd dat de inwoners van Poitiers in slaap vielen. Want daar speelde dit verhaal zich af. Ja. En dat de inwoners van Toer die konden toen het lijk uit het raam van het klooster waar hij in lag uh, naar beneden takelen, eigenlijk. In een bootje wat daar lag te wachten. En toen zijn ze luid zingend, zijn ze de rivier afgedreven. En uh, daar, toen werden de inwoners van Poitiers wel weer wakker. Maar toen waren ze zo verbaasd, ook weer natuurlijk door de invloed van het goddelijke, dat ze ja. daar niks meer tegen konden doen. En sindsdien 29 maart eigenlijk in Toer. En wanneer is dit allemaal gestopt, dit smokkelen van relieken? En waardoor? Vooral? De hele middeleeuw is dat eigenlijk wel doorgegaan. Op een gegeven moment begon, heeft de paus zich er wel tegen uitgesproken. Want, uh, eigenlijk verschillende malen hebben verschillende pauzen gezegd, nou moet het dus afgelopen zijn. Want je moet niet zo lopen leuren met die heiligen. Maar ja, eigenlijk is het, is het gewoon doorgegaan. Want ja, elke keer dat dan een abt of een bischop een visioen had van een heilige die graag verplaatst wilde worden. Dan moest hij daar gehoor aan geven natuurlijk. Nou, oh, dan mocht het wel. Dan, ja, dan, dan was het wel weer toegestaan. Ja, het is natuurlijk altijd de vraag zo van was het echt een... Een, een, een wonder, een mirakel. Of uh, was het meer dat de abt zelf had bedacht... van eigenlijk wil ik gewoon wat meer klandisie voor mijn klooster. Zorgen dat meer mensen naar mijn uh, uh, zeer heilige relieken komen kijken. En dus ja. een stukje meeneemt uit een andere kerk. Ja, die bisschop en abten. Hm? Mm -hmm. Ja, slimme lui waren. Dat mm -hmm. echt de handelaars. Goed, zo ging het smokkelen dus in die tijd van relieken. Dankjewel, Mark van Hasselt van het Historisch Museum Archeon. Aangedaan. gedaan. Radio 1, BNN Today. Ja, dan naar het heilige der heiligen in deze tijd, namelijk reality-tv-shows. En wij vragen ons af, de mensen daarin, de kandidaten, hoe worden die begeleid? Dat hoor je zo van Bridget Maasland, die heeft natuurlijk veel reality-programma's gepresenteerd. En van Johan Veneman, want die is een van de mannen die dat doet. Tot zo. Eerst dan ook. Eerst dan ook. Your charming little ways And all those lies of praise What have you done? What have you done? It has been a long and crazy day After I unfolded your mistakes And their pretty evil face how did you trick me into loving you you're like poison on my soul was it worth it you pushed it way too far spreading rumors about my De nieuwe van Anouk. En ja, je herkent het goed. Onderweg van Abel. Dat is een, het is een cover daarvan. GELUIDEN. Het is dinsdag en dan duiken we altijd in de wereld van de entertainment... met onze eigen Bridget Maasland. Bridget, goedenavond. Goedenavond. Deze keer hebben we het over uh, de begeleiding van televisiekandidaten. En dan eigenlijk vooral bij reality-series. Want nou ja, het stikt natuurlijk van de reality-series op tv. Van naar Boerzoek Vrouw is, Expeditie Robinson, O.O. Gerso. Er zitten allemaal kandidaten in. En al die kandidaten moeten natuurlijk gescreend en begeleid worden. En daar was laatst discussie over. Wat was er aan de hand? Ja, de discussie kwam eigenlijk op gang doordat uh, aan Yvonne Jasper, die natuurlijk Boer Zoekt Vrouw presenteert, mm -hmm. werd gevraagd. Of een programma als Broers op de Vrouw ook op de commerciële te zien zou kunnen zijn, bijvoorbeeld een FPS of op RTL. Mm -hmm. En haar antwoord kwam er eigenlijk op neer dat zij denkt dat de commerciële zo'n programma nooit zo goed zou kunnen maken, omdat de mensen die aan Reality meedoen niet goed worden begeleid bij de commerciële omroepen. Ja. Natuurlijk een pittige uitspraak, als ik mij vraag. Ja, is dat zo, denk jij? Nee, ik denk absoluut van niet. Maar dat komt omdat ik ook vaak voor de commerciële programma's heb gemaakt... en weet hoe de mensen daar worden begeleid. En ik vraag me af of Yvonne ooit bij de commerciële, zeg maar, zo'n programma heeft gemaakt. Dus Yvonne, die klets maar wat. Nou, nee, dat weet ik, Dat zeg ik helemaal niet. Oh. Maar het, het, het, het is natuurlijk een beetje raar. Bijvoorbeeld het programma Beauty and the Nerds heb ik ooit gedaan. Wat een programma was. Werd ja, een, hebben we um... even een fragmentje oh, van the ja. Beauty and the Nerds. Daniela, in welke stad staat de toren van Pisa? In Italië. <tie> welke stad? Welke stad? Roma? Madonna? Ik weet het niet. Ik vond een beetje een strikvraag. Reef <laughs> Hoe heet die rivier die door Parijs <tie> heen Een <stroomt>? gokjewagen? Kluis. <tie> ja. Ja, typische nerds die werden gekoppeld aan mooie, niet al te slimme vrouwen. Ja, grappig programma. Maar wat dat hoe dat? hartstikke grappig. Maar ja. het werd bijvoorbeeld uh, in dit geval door een Belgisch productiehuis gemaakt. Mm -hmm. En zo'n Belgisch productiehuis kan net zo goed voor de publieke omroep als voor de commerciële omroep werken. Dus er is, er is niet echt een, een vinger naar te wijzen naar nee. wie voor wat maakt. Nee. Aan tafel, hier. Ik zit hier niet alleen. Johan Veeneman van Mindwork Productions. Johan, goedenavond. Goedenavond. Um, je bent van het bedrijf dat uh, helpt om uh, tv-makers... om kandidaten te selecteren voor programma's. Dan hebben jullie ook nog psychologen in dienst... die de nazorg plegen bij, bij kandidaten. Ja, En, en, ja, ja, klopt. en uh, zowel jullie bedrijf wordt ook ingehuurd... dus zowel commerciële als publieke omroepen. Herken jij een beetje wat uh, Bertje zegt? van maakt eigenlijk geen barsten uit. Nou ja, wat je dus of ook je... ziet is dat... ik herken me er, mezelf en ook met de productiehuizen... Um, uh, productiehuizen waar wij mee werken... Ook vaak zowel voor de publieke als voor de commerciële uh, zenders werken. Dus ik ken het wel. Misschien ja, ja. Ja. even handig om te, om te vragen, uh, Joon, voor welke programma's doe jij dit werk? Voor een, uh, een groot scala aan programma's, maar ik denk de meest uh, aansprekende namen zijn uh, Expeditie Robinson, bij hm. uh, een commerciële zender, uh, maar ook uh, zaken als uh, we hebben net een uh, selectie afgerond en ook wat gedaan op het, uh, op het scherm voor uh, topmanagers gezocht. Voor BNN. Ja. Um, we doen ook zaken voor. je um, publiek is en voor de Inderdaad, ja. ja. Um, maar we doen ook zaken voor Wie is de Mol. Um, Kas, mijn zakenpartner, Kastuif, uh, um, is voor de schermen ook heel erg actief bij het nieuwe programma Van de Straat. Waar we ook de selectie voor hebben gedaan voor de NCRV. Dus we werken eigenlijk voor zowel commerciële zenders uh, als voor publieke zenders. Hm. Nou, doen, jullie, doen jullie ook de, de screening van de kandidaten. Um, en dan, dan kijk je natuurlijk uh, wat voor vlees je in de Kuip hebt. Of ja. het wel slim is om die mensen op televisie te brengen. Mm -hmm. uh, wat moet er mis zijn met iemand? Of wat moet er met iemand zijn? Wil je een negatief advies geven? Nou, wil ik een negatief advies geven? Of willen wij als team... We hebben een team van psychologen in, uh, in dienst. Die uh, uh, nagelang de opdracht uh, wordt samengesteld. En mm -hmm. uh, als je kijkt naar uh, waar mensen... Uh, als mensen niet meegaan. dat heeft met name te maken met... Um, heeft iemand een uh, uh, persoonlijkheidsstoornis die uh, gevaar op zou <laughs> ja, kunnen leven? Dat lijkt me logisch op zich. Um, heeft iemand een, uh, in het verleden wel eens gedacht aan zelfmoord? Uh, dat zijn allemaal gevaren en uh, ja. risico's. Um, zitten daar dan de kandidaten tussen die inderdaad zeggen: Nou ja, nu je het vraagt, ja, ik heb wel eens gedacht aan zelfmoord? <laughs> uh, ik kan ik nou ja, in het Algemeen, dat heeft ik wel altijd een beetje met de vraagstelling te maken en hoe je het aanpakt. We zitten meestal wel zo'n anderhalf uur met, uh, met de mensen te praten, dus dan, dan kom je ook wel wat dieper. Ja. Uh, uh, maar over het algemeen zijn mensen wel open... ook omdat wij wel vertellen van, ja, ben je niet open? Uh, en merken we ook dat, dat je niet open bent... Ja, dan, dan zou dat ook wel eens kunnen betekenen... dat als je, als je niks laat zien in zo'n gesprek... Uh, dat, je, dat je ook niet meegaat met nee. zo'n programma. Even jullie dragen de je... kandidaten toch niet aan, hè? Het gaat wel zo dat, dat de screening gewoon bijvoorbeeld door productie uit wordt gedaan... en de kandidaten komen dan bij jullie. En jullie kijken dan voornamelijk naar het, het psychologische aspect. Nee, nee, ja, inderdaad, en het psychologische en het gedragsaspect. Dus ja. uh, met name de werving wordt met name uh, meestal via de productie gedaan. Ja. Uh, vervolgens krijgen wij een aantal kandidaten te zien. Uh, soms ook met mensen van de productie erbij om ook eens op niks te kunnen maken. Want we kijken niet alleen maar naar belastbaarheid, om het zo maar te zeggen... maar we kijken ook bijvoorbeeld naar, uh, naar zaken als... Uh, wat, is de, wat voor dynamiek gaat iemand opleveren in ja. het programma? Even, laten we even om het duidelijk te maken. Een voorbeeldje. Uh, stel, ik wil meedoen aan Expeditie Robinson. Dat klinkt natuurlijk zo. Overgeleverd aan elkaar. Het is keihard. En dit seizoen gaat alle vorigen te boven. Als het gaat om uitdaging, uitputting en ongekende menselijke weerkracht... Ik ga echt gebleerd als eten. Het is best wel heel erg gevaarlijk. Nou Johan, dan zit je me daar te screenen en dan zeg ik... Ja. Nou Johan, ik wil heel graag meedoen. Wat vraag je me dan? Nou, een eerste zou ik vragen waarom wil je graag meedoen? Nou, ik wil graag op tv en het lijkt me een enorme uitdaging ook. En uh, ik wil kijken hoe ver ik mezelf kan testen. Ja. En, nou ja, bla, bla, bla. Nou, ik heb, <laughs> dat ik, soort dingen, denk ik. zou ik heb met name ook zeggen, nou, uh, je bent vandaag al, ik heb al vandaag al vijf mensen gesproken... en iedereen zegt dat het zo'n grote uitdaging is. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dus vertel me maar eens waarom je wil meedoen zonder het woord uitdaging te gebruiken. Ja, nou, ja. Dat is in ieder geval leuk. Maar wat ik met name uh, aan je zou vragen en met name zou kijken... ben je extra vert genoeg, want... Je ben je, je extravert genoeg? Ja. Dat is belangrijk. Ja, en dat is niet alleen iets wat ik ga vragen, maar ook nou, wat ik ga kijken. Want ja. dat eh. geldt natuurlijk voor al die reality shows, hè? Klopt. Ja. Als je niet extravert bent, dan, dan is het niet zo heel erg gegeten. interessant qua tv. Nee. Klopt. Maar dan zitten dan, Zijn er dan mensen die zich aanmelden die, die heel introvert zijn? Ik kan me niet voorstellen. En soms wel. Uh, of mensen die zichzelf toch wel heel erg geschikt vinden, bijvoorbeeld. Uh, dus af en toe komen we die wel tegen, inderdaad. Ja. En af en toe kan het ook wel interessant zijn om juist in het kader van die dynamiek... Uh, wat andere persoonlijkheden erbij te hebben, maar... Over het algemeen is extra verte wel een heel groot voordeel. Wanneer zeg je, geef eens een voorbeeld, Johan. Wanneer je tegen iemand hebt gezegd: van, Nou, zou je dit nou wel doen? Is dit nou wel zo verstandig? Nou, uh, op verschillende redenen. We hebben ooit iemand bij Splits Rommelson gehad, die uh, had net een kindje gekregen uh, anderhalf maand eerder. En die wilde zeven weken op zijn eiland gaan zitten. Nou, dan is wel de, de kans heel erg groot dat je op een gegeven moment wel heel dus erg je kindje het een gaat missen. Dat kind, misschien. <laughs> ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet, maar dat is, wel, dat is wel een moment waarop wij vragen van... Uh, uh, ja. Van, hé, hey, is het wel geschikt? Of en dat dan... voorbeeld wat je net gaf? Nou ja, dus anders wel. Op een gegeven moment hadden we voor een, uh, voor een, uh, een programma een stel dat heel graag mee wilde doen. Uh, waarvan uh, de vrouw wist dat de man was vreemd gegaan. Ze woonde in een heel klein dorpje. En dan is wel het punt, inderdaad. Van en ja, daarom wilden ze meedoen aan de serie? Nou, onder andere vanwege ja. ze, ze wilden wel meedoen om, om aan zichzelf te werken. En dan is wel de vraag, natuurlijk, van, uh, van als je meedoet, en je was in een klein dorpje. Je gaat je kinderen weer ophalen en dan weet wel iedereen wat er aan de hand is. Dus ben je bewust van, uh, van dat... Uh, ja. uh, en hebben die uiteindelijk meegedaan aan Temptation Island? Want dan hebben we het natuurlijk over. Uh, nee, we hebben het niet over Temptation nee. Island, toevallig. Nee, dat is wel grappig. Uh, de zeggen, mensen, wel, mensen hebben wel zeggen, meegedaan, maar... Uh, <laughs> uh, nee, ja. die mensen hebben wel meegedaan, maar uh, zijn zich wel bewuster van wat de impact is. En kunnen zich er ook meer, uh, meer rekenschap van geven. Ja. Dat is wel belangrijk. Nou, hoorde ik net over Exilie de Ropsen en ook Die is de Moor? Dat zijn typisch typische programma's waarbij uh, de laatste seizoenen BN'ers meedoen, bekende ja. Nederlanders. Mm -hmm. Wordt die net zo gescreend of mogen die een stapje overslaan omdat ze waarschijnlijk al extrovert genoeg zijn... en wij allemaal al denken dat ze prima in orde zijn? Nou, dat wel, maar het is natuurlijk wel heel erg goed om wat dat betreft ook wel te kijken naar de belastbaarheid van, uh, van mensen. En ook met name te kijken van, hé, hey, wat, wat gaat uh, een tijdje op zo'n eiland met je doen? Dus dat is wel mm -hmm. belangrijk. Met name, wat gaat een weinig eten met je doen? En vervolgens is het ook wel interessant om te kijken naar, um, wat, doet, uh, wat is de verhaallijn? Welke verhaallijn kunnen we uit de karakters halen die je bij elkaar zit? Nou, oh, daar kijken jullie ook al naar. Mm -hmm. Dat is wel heel leuk. Ja, heel dat is heel leuk. We hebben een heel leuk werk. Nou, er, zijn dan... er zijn natuurlijk ook mensen die, die hier aan meedoen die nog niet bekend zijn. De ja. meeste eigenlijk, het gros. Oh. Is er nou ook, want wij hadden het natuurlijk eigenlijk over de uitdaging van Yvonne Jaspers. Of het nou bij de commerciële publiek allemaal beter begeleid wordt. Is ja. er ook nog veel nazorg? Want het is natuurlijk zo dat die mensen daarna heel beroemd zijn in Nederland. Ja. Voor me een bepaalde periode over het ja. algemeen. Um, nou, wat je merkt is dat er, is ste er komt steeds meer aandacht voor, voor selectie. Dus dat was vroeger ook niet zo. Maar nee. dat, er komt steeds meer aandacht voor selectie. Uh, er komt steeds meer aandacht voor uh, begeleiding. En er komt ook steeds meer aandacht voor nazorg. Maar met name begeleiding en nazorg. Um, maar wat is dan de nazorg? Want de, de, de, bij de Big Brother bijvoorbeeld, mm -hmm. ja, dan vertel je natuurlijk van nou, weet dat je daarna beroemd bent. Nou, ja. Dat is duidelijk. Maar wat doe je dan daarna nog aan? Nou, wat we in ieder geval bij de programma's waar wij nauw nou betrokken zijn, uh, dat is onder andere bijvoorbeeld uh, uh, tien jaar jonger in tien dagen, maar hmm. ook het uh, programma van de straat... waar we net aan mee hebben gewerkt. Wat we in ieder geval doen, is dat we uh, gesprekken hebben... Na, uh, na, na, af, na afloop van het programma. En ook blijven checken, van is er wat aan de hand? Is er ook een vraag? Kijk, voor sommige mensen die zeggen ook ja, gewoon... Ja, tien jaar ja, jonger in tien joh. dagen. Ik denk niet dat die mensen... heel veel nazorg nodig hebben, toch? Nou, <lacht> uh, uh, maar, die, maar die leveren wel. mochten mensen ook meer nazorg nodig hebben, kunnen ze het aangeven. En die krijgen ja. ze ook. Ja. Johan Veleman, interessant beroep. Hè? Ja, het is ja. een, hele leuke, een ja. heel leuk bedrijf. Ja. Bridget Maasland, dankjewel. Tot volgende week. Graag ja, gedaan. Johan Veleman, tot uh, ooit. Oké, okay, dankjewel. Dank je. Zometeen Michiel Vos, Siewert van Linden en Tom Kompaaien... over de ontmoeting tussen premier Rutte en de Amerikaanse president Obama. En Siewert en Tom die komen net uh, de studio binnengelopen. Hebben jullie al die foto's gezien, heren? Ik zit erop te wachten nog. Ja, oh, Ik heb ze net gezien, ja. ja schattig, hè? Ja, mooie zwarte das. Uh, Rutte heel zelfverzekerd. Dus uh, dat is geen uh, balken in de beeld dat je hebt gezien. Nee, daar. dat vond ik nou ook. Nee, nee, nee. Ik bedoelde eigenlijk schattig. Ik zag een foto van, van Rutte trots naast een beeld van, uh, van Ronald Reagan. Dat was schattig. Maar inderdaad, de foto's naast Obama zat hij er behoorlijk zelfverzekerd bij. Zometeen meer van jullie. Vooral over achter de schermen. Hoe gaat het er daar aan toe? Maar eerst het nieuws. Het is uh, 1 over half 9. Hier is Christian Bonenbakker. 10 natuurlijk. Radio 1. Het NOS-journaal. Ex-president Bakbo van Ivoorkust is onderweg naar het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zeggen een van zijn advocaten en een openbaar aanklager in Ivoorkust... Hoe laat hij aankomt is niet bekend. Bakbo moet terechtstaan voor zijn rol bij het geweld na de presidentsverkiezingen in Ivoorkust eind vorig jaar. Daarbij vielen er zeker 3000 doden. Schattig of niet, premier Rutte spreekt op dit moment in het Witte Huis met president Obama. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Obama zei van tevoren dat hij nog tijdens zijn presidentschap Nederland hoopt te bezoeken. Volgens Rutte staan er drie onderwerpen op de agenda. Werk, werk en werk. In Heerlen is een deel van een winkelcentrum ontruimd vanwege scheuren in pilaren in de parkeergarage. De constructieproblemen zijn al een paar maanden bekend, maar uit metingen bleek dat de situatie snel verslechtert. 10 van de 50 winkels zijn ontruimd. Bewoners van het complex hoeven hun huis niet uit. En oud-minister van Financiën Hogervorst vindt dat de euro is mislukt. Dat zegt hij in het televisieprogramma Andere Tijden. dat binnenkort wordt uitgezonden. Als we van tevoren hadden geweten van de enorme problemen. die we nu hebben. dan denk ik niet dat iemand bij zijn volle verstand eraan was begonnen. Aldus Hogervorst. En dat was het nieuws. Radio 1, BNN Today. Willemijn Veenhoven. The court has determined that the appropriate term is the high term of four years imprisonment. He has absolutely no sense of remorse, absolutely no sense of fault, and is and remains dangerous. Dat was het vonnis over dokter Conrad Murray. Die gaat voor vier jaar de cel en hij krijgt dus de maximale straf daarmee. Dat heeft de, de rechter zojuist bekendgemaakt. Drie weken geleden werd hij door de jury schuldig bevonden aan de dood van Michael Jackson. En uh, tot vandaag moest hij dus wachten op zijn vonnis. Marike Audians, die woont in Los Angeles, die volgt de zaak Michael Jackson voor ons. Marike, goedenavond. Goedenavond. Ja, geen remorse heeft hij, hè? geen spijt, uh, geen uh, sens of not, wat zei hij precies. Nou ja, in ieder geval geen spijt, geen vroeging. Uh, geen um, dat was de reden van de rechter. Dat klopt. De rechter was eigenlijk vrij onverbiddelijk in zijn oordeel. Dat was ook wel te verwachten. Hij toonde zich ontzettend boos op de dokter. En hij kwam met een hele lijst aan punten die hem aan te rekenen zijn. Nou, Wat je al noemde, geen spijtbetuiging... Hij, uh, hij heeft geen fouten gemaakt in zijn eigen optiek. Hij liet een kwetsbare patiënt achter na toediening van een heel gevaarlijk medicijn. Nou, de praktijk duurde langere tijd. Zo waren er een heleboel dingen die hij fout had gedaan. Onder andere ook dat hij gelogen had en zijn misstappen zou hebben verdoezeld al die tijd. Ja, ja. En natuurlijk uh, het laatste oordeel van ja, deze man is en blijft gevaarlijk, vond de rechter. En ik weet niet, al dus de rechter, wat er zou gebeuren als je hem op vrije voeten laat. Wat zijn de reacties een beetje van de Amerikanen? In het algemeen uh, zijn de meeste mensen het ermee eens. Althans, die reacties uh, uh, zie je naar voren komen. Er wordt bijvoorbeeld al druk getwitterd door bekende sterren. Uh, Kelly Osbourne en Ice Cube, die zeggen... ...vier jaar is niet genoeg, hij had langer de bak in gemoeten. Mm. Maar ze hebben dan genoegdoening in het feit dat de man... Uh, ...voor altijd door het leven zal gaan als degene die Michael Jackson heeft vermoord, volgens hen. Dus ja, in het algemeen zijn de reacties uh, zo dat mensen het ermee eens zijn... Uh, uh, ...of zelfs een hogere straf zouden willen... En de uh, reacties tijdens de rechtszaak zelf die waren wat tammer. Uh, je zag eigenlijk tijdens de uitspraak van de rechter bijna geen reac reacties in de zaal. Mm -hmm. maar op het moment dat het vonnis werd uitgesproken, zag je een grote glimlach verschijnen op het gezicht van zus Latoya. En zag je broer Jermaine Jackson instemmend knikken. Dus je kan uiteraard zien dat de familieleden het er ten zeerste mee eens zijn. Ja. Hey, en, en de vraag is, hoe, hoe zat uh, dokter Murray er zelf bij? Ja, vrij stoïcijns eigenlijk, zoals altijd. Uh, wel heeft hij toen hij de zaal verliet nog een soort handkus uh, geworpen richting zijn aanhangers en supporters. Uh, dat zijn er niet zoveel, maar toch. Maar verder zie je niet zoveel aan die man. Terwijl natuurlijk onlangs uh, was die documentaire te zien hier in ieder geval uh, bij BNN. Um, ja, daar huilt hij tranen met tuit. Hè? Luister even mee. Mm -hmm. Ja, je kan het nau nauwelijks verstaan, maar daarin zegt hij dat hij van Michael Jackson houdt. Dat hij eigenlijk niet meer wil praten. Ja, dat is wel een beetje dramatisch, klinkt dat. Er zijn helemaal geen Amerikanen die medelijden met hem hebben? Ja, zijn, zijn ex-patiënten natuurlijk wel. Er zijn er een paar die, die zeggen dat hij hun leven heeft gered. En die mensen steunen hem uh, tot het eind. Maar in het algemeen heeft die documentaire wel in zijn nadeel gewerkt. En het werd ook herhaaldelijk aangehaald tijdens de rechtszaalzaak... Uh, omdat er uit zou blijken dat hij zichzelf eigenlijk geen verantwoordelijkheid toe, uh, toe eigent. Hij vindt mm -hmm. dat Michael Jackson zichzelf heeft gedood en dat hij het slachtoffer, dat hij de arts dus het slachtoffer is geworden van de praktijken van Michael Jackson in plaats van omgekeerd. Nou ja, dat is iets waar de rechter het absoluut niet mee eens was, en waar heel uh, ja, negatief op is gereageerd door iedereen. Ja. ja, hij is het slachtoffer, dus hoeft hij ook geen brouw te tonen. Hij heeft het niet gedaan. Daar komt het om neer. Dat Precies. Zou de, ja. Ja. Wat, wat gaat er nu met hem gebeuren? Hij is meteen afgevoerd naar de gevangenis. Ja, hij heeft dus de maximale straf gekregen. Wel heeft de rechter gezegd dat hij niet uh, naar de state prison kan worden gestuurd en dat hij naar county jail gaat. En omdat er een nieuwe wet is aangenomen hier uh, die overbevolking van de gevangenissen moet tegengaan, zal dat waarschijnlijk betekenen dat zijn straf voor een groot deel verminderd wordt. Vermoedelijk dat hij al na twee jaar vrij komt. Dus uh, daar mazzelt hij dan weer mee. En verder zal hij, uh, denk ik, vandaag of morgen beroep gaan aantekenen. Dat heeft zijn advocaat in ieder geval al aangekondigd. Goed, nou wellicht krijgt het dus nog een staartje het verhaal. Marieke, audience vanuit L.A., dankjewel. Dag. Exit Holland. Vanuit L.A. is het niet ver naar Mexico. Daar is Jan Albert Hootsen. Uh, Jan Albert, goedenavond. Goedenavond. Ja, en we zijn altijd in Exit Holland op zoek naar uh, grappige verhalen uit het buitenland. Nou, je hebt er zo eentje. Jij gaat meehelpen daar in Mexico om de grootste taco ter wereld te maken. Uh, Hoe zou dat? Nou, hier in Mexico zijn de, de mensen eigenlijk helemaal gek van het vestigen van wereldrecords. Ja. En uh, onlangs is de grootste taco ter wereld gemaakt in Querétaro. Dat is een provincie stad vlakbij Mexico-stad. En ik had het daar een paar dagen geleden met, uh, met een paar vrienden over. Uh, we weten dat er ongetwijfeld binnen de kortste keren weer een nieuwe poging komt. En uh, toen hadden we zoiets dus van, uh, nou, daar willen we graag aan meedoen. En hoe groot is die grootste taco tot nu toe? 73 meter. <laughs> Oké. Okay. En heel zwaar, neem ik aan. Ja, ja meer dan 100.000 kilo hoorde ik. Al lijkt me dat ietsje overdreven, maar het is in ieder geval heel zo. zwaar. Dan ga jij dus zo meteen helpen aan een nieuwe pogingen nog grotere. Waarom zijn die, die Mexicanen zo, zo enorm gek op het breken van records? Ja, dat is iets wat iedereen zich eigenlijk afvraagt. Uh, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, uh, Castaneda, die heeft onlangs in een boek uh, Geschreven dat dat te maken heeft met het feit dat Mexicanen graag makkelijk records vestigen, dat ze graag makkelijk resultaat boeken. Uh, of dat zo is, ja, dat weten we eigenlijk niet. Maar het is in ieder geval duidelijk dat er hier voortdurend onder havenklap recordpogingen worden gedaan. En noem er eens een paar. Nou, afgelopen weekend was de grootste zombie walk ter wereld hier in Mexico stad. Uh, bijna 10.000 als zombie verklede mensen. Uh, enkele maanden geleden hadden we de, het hoogste aantal mensen dat verkleed als een smurf in een stadion zat. Uh, we hebben hier de grootste simultaan kus gehad. Uh, het grootste aantal echtparen dat tegelijkertijd werd gehuwd. Uh, en dan nog een heleboel lokale recordpogingen, zoals de grootste torta, dat is een Mexicaanse sandwich. En de grootste bak met mollen. dat is een soort Mexicaans gerecht. Misschien omdat het de rest, voor de rest een beetje een rotland is, hè? Dat je toch wat te lachen moet hebben. Denk ik. Ja, ja, nou ja, het is, het is in ieder geval heel erg folkloristisch. Nou ja, Rotland. Ik doe natuurlijk altijd oh, alle drugsgeweld. Uh, ja. Nou ja, dat ja, is grappig. Wanneer ga je meedoen aan die, grootse, aan die poging van de grootste taco? Ja, dat is even afwachten. We moeten even kijken wanneer dat weer wordt aangekondigd. Normaal gesproken wordt zeg maar om de twee à drie maanden zo'n poging ondernomen. Uh, dus ik verwacht dat ergens met, uh, met dit nieuwe jaar wel weer een nieuwe poging uh, hier wordt gedaan. Dan horen wij hoe het afloopt. Dankjewel Jan Albert Hoodsen uit Mexico. Dag. You live. Hey Soul Sister PNN Today Willemijn Veenhoven de eurocrisis Kunduz, de NAVO, even een greep uit de onderwerpen die premier Rutte en president Obama net met elkaar hebben besproken in die Oval office Maar waar hebben ze het nog meer over gehad, vragen wij ons af. Hoe gaat zo'n bezoek eigenlijk? En hoe spannend vond Rutte dat, die allereerste keer in het Witte Huis? Daar praat ik zo over in de studio met onze politieke man Siebert van Linden. Goedenavond. Hi, Willemijn. Amerika-kenner Tom Kompaaien. Goedenavond. En correspondent Michiel Vos in Amerika. Michiel, hai. Ja. Maar gaan we eerst even naar Wessel de Jong, NOS-correspondent. Die is daar. Wessel, jij bent nu op het moment bij een persconferentie. Ja, dus Rutte is nu net uh, gearriveerd uit het, uh, uit het Witte Huis. Uh, is die aangekomen hier. En ligt nu eventjes kort de Nederlandse pers in... over wat er, uh, ja, wat er besproken is eigenlijk allemaal... Die krijgt het uh, gevoel alsof hij bij uh, de majesteit bij de koning om bezoek is geweest. Want hij wil namelijk niet echt precies zeggen wat, uh, wat Obama tegen hem gezegd heeft. Dus dan zegt hij, ja, dat moeten jullie maar aan Obama zelf vragen. En ja, die details hebben natuurlijk niet. Dus we krijgen vooral één kant van het gesprek te horen eigenlijk. Ja, mag je daar niet over uit school klappen dan? Nee, kennelijk. Dat verbaast mij dus ook een beetje. Ik had wel gedacht dat hij gewoon een, een vrijelijk relaas zou kunnen geven van die ontmoeting, wat er zo besproken zou zijn. Ja. Maar dat, nee, dat wil hij zeker niet doen. Hij nee. wil niet uh, weergeven, precies wat, wat uh, bijvoorbeeld de zorgen van Obama zijn over die euro en dergelijke. Nou, het, is, het is bekend dat de Amerikanen zich daar ongelooflijk zorgen over maken. En vinden ja. dat de Europeanen veel te traag zijn en veel te langzaam optreden. Maar op Rutte zegt. Ja, ik heb eigenlijk alleen maar weergegeven hoe ongeduldig ik ben met. Een oplossing voor die hele eurocrisis. Ja. En hoe ongeduldig Obama is, dat zult u van mij niet gaan horen, zegt hij dan. Dus ja, hm. dat is een beetje onbevredigend eigenlijk. Heeft hij rode kantjes van de opwinding? Uh, ja, hij vindt het op zich wel spannend. Maar hij, <lacht> hij keek wel heel stoer voor zich uit. Toen hij, toen hij daar <lacht> de oval opvisen dus zat. Hij, ja. hij deed toch alsof dat de gewoonste zaak van de wereld was. Ja, nee, nee, nee hij, tuurlijk. Deed, ja, niet, hij gedroeg zich niet als een schooljongetje of zo. Nee, dat zeker niet. Goed. Best wel de jongen, we laten het hier even bij. Dankjewel. Dank. Ja, we hebben het hier uh, aan tafel verder over hoe dat dan gaat. Als een, uh, een minister-president van Nederland daar op bezoek gaat. Um, even aan tafel, heren hier. Um, wat denken jullie? Vinden, vinden ze elkaar een beetje aardig? Ik denk dat het wel redelijk klikt. Ze zijn allebei een jonge generatie, net als Cameron van uh, Engeland. Ja. Um, kijk, uh, Obama staat als links bekend, maar links in Amerika is voor Nederlands begrippen vrij recht. Dat scheelt op economisch gebied niet eens zoveel van, uh, van de VVD. Dus uh, die... Ik denk dat het wel klikt op dat vlak, redelijk. Ja, een beetje joviaal alle twee, toch? Zie je ja, wat? pragmatisch. Dat uh, is natuurlijk ook wel een, een kenmerk dat ze allebei hebben. Uh, modern, kun je ook wel zeggen. Uh, Rutte heeft ook behoorlijk veel interesse in de Amerikaanse geschiedenis. En dat is ook weer een van de hobby's van Obama. Dus, uh, zou Amir, zou, Oba, zou uh, sorry, Rutte uh, Westwing-fan zijn van de serie? Weet absoluut, dat? daar dat durf ik, daardoor heb ik absoluut een ton om te verwennen. Ja, want er komt een, hebben we even opgezocht, er komt een Von Rutte voor in aflevering 9. Ah, kijk, voorspellende Ja, Die, die, die ja, serie in is, is voorspeld tot uh, 2030, geloof ik. Ik kan me niet herinneren. Uh, al <laughs> ja, overigens was dat wel een Zwitser, maar dat even wel <laughs> strek terzijde. Michiel, daar in Amerika. Um, toen Balkenende op bezoek was uh, bij Bush, uh, toen was jij erbij. Um, uh, uh, dus beschrijf even hoe dat gaat hè. als je dan nu naar Rutte kijkt Rutte komt dan de West Wing in en dan, wat gebeurt er dan? Nou ja, wat je ziet als journalist, zeg maar, is dat moment dat ze dan daarna, maar in dit geval ervoor, voor het gesprek, daar voor die haard zitten in die twee stoelen. En dan word je als journalist, zeg maar, door allerlei gangetjes in de West Wing uh, gevoerd naar het, het buitenportaal van de, van de Oval Office, En dan word je, zeg maar, als vee naar binnen gejaagd en dan sta je achter het bankje. En dan is er natuurlijk altijd een onhandige cameraman die over een tafeltje struikelt. En er is altijd iets met een boom die verkeerd in een, in een oog wordt geport van iemand. En dan is er een soort scrum en dan... Vertelt Obama, of althans toen president Bush en later Obama, wat er is gebeurd. En dan zit uh, Rutte of uh, Balken en die zit daar een beetje naast. Dat is altijd een beetje een soort. Hè. En dan wordt er, is er altijd een tijd voor een vraag. Eerst zeggen ze dan hè, trouwe bondgenoot, Atlantische partners, uh, we go way back, zeg maar. <laughs> en dan is er altijd tijd voor een vraag. En dan stelt meestal een Amerikaanse journalist een vraag die niets te doen heeft met het onderwerp van die dag. Oh. En, dan, en dan blijkt altijd voor het Amerikaanse nieuws: zie je dan die avond de president iets zeggen over, laten we zeggen, de bestorming van de. Uh, Britse ambassade in Teheran, zoals dat vandaag zal zijn. Ja. En dan zit een onbekende, voor ons kan dat, de Amerikaan kan dat een IJslander zijn... een Zwitser of een <laughs> Nederlander, dat maakt niet uit. Maar daar zit een onbekende, in dit geval blanke meneer, daarnaast. En niemand, nobody knows who hij is. Want, dat is een beetje het idee, zoals het op de Amerikaan op het nieuws vanavond over zal komen. Want echt niet dat Rutte daar groot nieuws is. Nee, hoewel die wel een interview, een slim interview geeft aan de Wall Street Journal... en hoewel die natuurlijk wel Nederland vertegenwoordigt... dat gewoon een grote handelspartner is. Ik wil niet flauwden over de rol van Nederland... maar in het nieuws, in de, zeg maar de, de, de gehaktmolen van het Amerikaanse nieuws... wordt een premier zeg maar, een beetje op het niveau meegenomen van het groot Luxemburg. Daar is nou eenmaal niks aan te doen, want we zijn gewoon te klein. Ja. Maar we zijn wel belangrijk op financieel, handelsgebied... en Rutte komt op het goede moment om iets uit te leggen over de euro. Ja, dat en is wel waar. Wat we net ook van Wessel hoorden, wat je ook wel vandaag hoort... hoopt via Rutte een beetje... De, de, de Duitsers te kunnen beïnvloeden als het gaat om de oplossing van de eurocrisis. Dat, dat, dat is ja, dan het belang dat, van dat, dat wij daar is... zitten. Even, ja, en even, Rutte wordt even inderdaad naar... geacht om daar iets over uit te leggen. Ja, even naar hier aan tafel, Tom. Um, jij hebt uh, voor de VN in New York gezeten. En daar heb je ook uh, Nederlandse politici geregeld. Dus jij weet een beetje achter de schermen hoe ja, dat er mag be be begeleid. Ik heb begeleid. ze, ze wilde zelf hoor. Ja, oké, okay, maar begeleid. Ja. En, als je dit allemaal achter de schermen bekijkt, waar wordt er allemaal rekening mee gehouden? Hoe gaat dat? Nou, ontzettend veel. Er wordt eigenlijk een, een draaiboek dat in een minuut uh, wordt uh, uitgewerkt uh, voor zo'n bezoek. En uh, helemaal Obama heeft gewoon heel korte tijd. En een. Uh, ja, je krijgt een de ambassadeur die pikt. De Nederlandse ambassadeur die pikt. Obama, uh, rutte meteen op op het vliegveld. Gaan ze naar de residentie, wordt er een briefing gedaan. Wordt de inhoud nog één keer doorgesproken. En dan gaat hij met een hele groep erheen. Dus heeft de minister van Buitenlandse Zaken Roodstaal bij zich, maar ook nog hoogambtenaars, hoogste woordvoerder. Die zie je allemaal niet op de foto's, maar die staan wel allemaal achter. En dan krijg je stapeltjes kaartjes mee, met onderwerp waar hij het over kan hebben. Misschien nog even kort in het Engels hoe de gedoogconstructie ook weer werkt. Dat is dat paraat heeft. Het is de gedoogconstructie in het Engels? heb het, zou ik zeggen. wat jij, Michiel? Uh, nee, dat weet ik niet. Dat heb ik, <laughs> nooit, dat heb ik nog nooit hoeven uitzoeken. Ik ga dat uitzoeken. Het staat ook buiten de It's het typically Dutch word. Word. Nee, uh, uh. Het, de, de, de, überhaupt Het poldermodel, leg dat maar eens uit aan een, een ja. Amerikaan. Uh. Hey, maar is dat zo, Siebert? Weet jij er misschien iets over? Dat, het is natuurlijk helemaal dichtgetimmerd waar ze het over hebben. Maar is er nog enige ruimte voor iets spontaans in de gesprekstof? Ja, dat schijnt er wel te zijn. Vanavond schijnt het ook geweest te zijn dat ze het gesprek hadden verdeeld... in het eerste half uur en het laatste kwartiertje. En dan in het laatste kwartiertje had Obama ook een beetje de kans... Of, uh, om uh, bijvoorbeeld over Iran misschien een vraag te stellen. En andersom is dat ook het geval. Maar je ziet toch wel dat Rutte uh, vrij aardig die agenda uh, heeft neergezet. Hij heeft een tijdje terug in de Financial Times een grote uh, opiniestuk geschreven. Hij heeft op de voorpagina gestaan met Nederland rondom uh, werkloosheid. En dat zijn toch wel interessante thema's voor Obama, denk ik, op dit moment. Uh, om met elkaar te spreken, los van... Van de hele eurocrisis. Ja. Uh, dus je ziet wel dat Rutte ook in die Engelstalige, in die Anglo-Saxische media toch een, een, een beetje uh, probeert door te dringen. Ik, ik las net op Twitter van Erik Maalstra van RTL, die zegt: uh, die, die, Ja, mijn Twitter loopt vast. Ik kan het even niet voorlezen, maar die ja. zei iets van: um, uh, Rutte zei tegen Obama, ik heb drie onderwerpen te bespreken. Wat dan? Uh, jobs, jobs, jobs. <laughs> Precies. En, ja. natuurlijk, en dat, dat is en ook dat het allerbelangrijkste. Goed, hè, ja, maar Obama wordt, nou ja, als Obama herkozen wordt, is verre het allerbelangrijkste dat hij keer die uh, werkloosheid omlaag. Krijgt. Ja. Zelfs als de economie nog wel aantrekt, moet die werkeloosheid omlaag. Wil hij een goede kans maken om herkozen te worden als tegenstander Dus Ritter wist zwak. ook wel, als ik dat noemde, zit ik gebakken. Daar heeft hij hoog het over nagedacht. Het is gewoon de belangrijkste voor Obama. Hey, en dat cadeautje, dat shirt, dat uh, met die, wat was het ook dat honkbal honkbalshirt. Ja, ja, het was van de, van de ho Nederlandse honkballers die ja. onlangs wereldkampioen zijn geworden. En dan met rugnummer 44, want Obama is ook uh, president 44 van de Verenigde Staten. En wat gaat hij daarmee nou doen? Uh, in basketballen. Ja. Volgens volg, volg ja. mij is het ook eigendom gewoon van het Witte Huis, dus van het Instituut president en niet van de persoon Obama. Dat, je... he, dat hebben we allemaal gezien in de West Wing, jongens. Maar <laughs> ik weet het ook niet meer. Ik ben het vergeten. Wat, wat doen ze daarmee, Michiel, met die cadeautjes? Weet je dat? Uh, die cadeautjes die worden keurig uh, gehouden als het niet te duur is en als het niet te veel over de top is. En dan wordt ja. het keurig gehouden uh, door het Witte Huis. Ik bedoel, dat is een prima cadeau. Dat ik is heb natuurlijk ook eens, een enorme uh, kelder uh, het, zwaar... vol met uh, troep. Ik heb in het congres, in het Amerikaanse congres, wel eens het zwaard van uh, Saddam Hussein gezien. Dat is een, laten we zeggen, maar dat hadden ze gewoon, geloof ik, gejat. Ja, dat <lacht> is natuurlijk een juist, ook, <lacht> cadeau ja. gekregen van Iran. Maar ja. dat is op zich een prima cadeau, natuurlijk. Ja, ja, nee, het, ja behalve dat het niet zo Maar het kan niet op, ja. als ik nog heel even mag, ja, ja, de Hoop Scheffer kreeg ooit een keer van George Bush, uh, toen hij in Crawford, Texas was, dat was al een hele eer toen hij, zeg maar, thuis mocht komen bij de Bushes, kreeg hij sokjes. En toen ging hij daarna wielrijden, of uh, mountainbiken met Bush. En toen vertelde hij mij dat hij, zeg maar, twee uur lang, zeg maar, Enorm hard moest doorbijten om Bush überhaupt bij te houden. Ergens in de Texas velden. En maar hij kreeg dus wel Witte uh, sokjes Ja volgens mij heeft Scheffer weer een, uh, een mountainbike bij cadeau geven aan Bush ooit. Terug ja, leer. die waren dikke vrienden. Hè? Ja, het ja, opschreffer vond het allemaal prachtig. Maar ja. dat is natuurlijk omdat hij en een Arabische prins de enige zijn die ooit op Crawford, Texas zijn geweest. En verder komt daar niemand. Dus het over office, ja, dat is al niet zo heel speciaal meer, zal ik maar zeggen. Even naar dat over office, het was voor Rutte dus wel zijn eerste keer. En nou ja, gelukkig uh, of nou ja, gelukkig laat ik het anders stellen. Het ging hem iets anders. Verging hem iets anders dan balken. En de eerste keer, want dat klonk toen zo. How are you friend? Nice to see you. Nice to see you. Well, welcome. you know the vice president? Ja, no, no, no, no, dat was een beetje tegenkomend, dat weten we allemaal nog wel. Michiel, waarom is het... Ik, bedoel, ik snap het ook wel, je, bent, je komt uit Nederland, tuurlijk ben je onder de indruk, maar wat is het nou nog meer? Waardoor worden die jongens toch allemaal, mannen, toch een beetje uh, ja, schooljongetjes? Ik denk... En dat is flauw, maar ik denk dat het in het Engels zit. Ik denk dat Amerikanen spelen natuurlijk een thuiswedstrijd hier. Hè. Dit is hun terrein, maar het is vooral ook het Engels. Wij Nederlanders praten over het algemeen zeer goed Engels. Maar Amerikanen zijn zo gemakkelijk in het voorstellen. Het, het, zeg maar het eerste, hè, Mr. Vice President, in de formele kant... die ze zo informeel kunnen brengen. Daar kun je gewoon als Europeaan bijna niet tegenop. En dat is die eerste minuut. En daar zie je Jan-Peter Balkenende ook een klein beetje schutteren. Die is gewoon, wij zijn wat formeler. En dat informele toch van het formele begin. Hè. De eerste minuut is altijd een klein beetje Mr. Vice President, dit en dat. Mm -hmm. Daar zijn Amerikanen zo goed in, zijn zo snel en zo rap. En het gebeurt in het Engels in hun taal en ja. niet in onze taal of in het Frans. Kijk, En dat is gewoon een enorm voordeel voor ze. En bovendien is Bush daar heel goed in ook nog. In dat informele. Ja, Bush was een hele ja. makkelijke jongen. Een hele makkelijke. Bush gaf je een enorme stevige hand. Veel steviger dan Obama ooit mij de hand schudde. Ik bedoel, daar gaat het nou verder niet over. Maar het is een enorm, Bush was een enorm mannetje. Je meet de vice president nou ja, en dan sta je daar. En het gaat allemaal zo snel. En je staat in het over-office. Wat je inderdaad op de West Wing hebt gezien. Dat is een klein beetje intimiderend. Ik geloof dat Wim Kok dat vanmorgen vertelde aan een van de Nederlandse kranten. Het is een klein beetje intimiderend allemaal. Want je kent het uit de film. Ja, ja precies. En Tom, jij zei laatst ook nog iets van. Um, het wordt ook wel eens nog wel gebruikt. als mensen dan langskomen bij het office. Ja, dan laat ze iemand die je daar eigenlijk niet eens... de president verwacht ontmoeten, maar die wel iets wil doen... waar eigenlijk het Witte Huis niet zo tevreden mee is. En dan spreekt ze met een adviseur... En dan loodst die, die toevallig even de West-wingen Wing uh, in het over office, En dan staat toevallig de president even. En die vraagt, nou, wat zou je dat nou echt doen? Er zijn mensen zo geïntimideerd dat je dus echt... Maar een lobbyist bijvoorbeeld, die iets wil... Ja, of, dat... of, of, een, of een, uh, iemand uit de plaatselijke senaat uh, he, van een staat, zo iemand. Dus ja. iemand die nog wel geïntimideerd is door een senator uit het congres. En die die wordt dan een... toevallig even Obama ontmoeten. Ja, dat wordt, alles wordt altijd uit de kast gehaald bij diplomatie. Ja. Om gewoon je zin te krijgen. En nou. dus, dit is gewoon een uh, overtuigend middel. Ja, een van de beroemdste voorbeelden daarvan is denk ik Boris Jeltsin. Uh, die mochten ze niet zo in het uh, Witte Huis. En die wilde heel graag de Amerikaanse president ontmoeten. En die hebben ze dus ook op de gang hebben ze de presidenten elkaar laten passeren. En dan konden Jeltsin tenminste thuis in Rusland zeggen... dat hij uh, bij de president op bezoek was geweest. <lacht> dus er worden ook allerlei leuke trucjes <lacht> mee uitgehaald. Uh, uh, vandaag zei Rutte nog: of vandaag onlangs van... Uh, nou ja, je komt binnen, je gaat een aantal punten langs. Goed voor de contacten. Is dat nou zo bijzonder? Uh, zoiets zei hij. Die. Is hij is die echt zo ontzettend relaxed? Of is dat maar... Een ja, naar mijn mening is dat de typische Ruttehouding, De man van Teflon uh, die alles van zich af laat glijden en alles weglacht. Uh, ja, lacht en zelfs niet wakker ligt van uh, coalitieproblemen en uh, grotere bezuinigingen. Uh -huh. Dat is zijn maniertje. Ik niet voor ja, ja. niets en ijsjes managers natuurlijk van, van Unilever. Ja, ja, ik las in, in een commentaar dat wat uh, uh, even tot slot hoor, we zijn er bijna door de tijd heen, wat, Rut, wat Obama hem gaat vragen, is niet zo heel erg beknibbelen op de, op de uitgaven, Want dat is niet goed voor de economie. Consumeren. Ja, en dan ja. zit Rutte natuurlijk misschien toch wel een beetje ongemakkelijk erbij. Denk ja, dubbel. Ik. Uh, ze moeten en consumeren en vechten. Ik begreep dat ze, Rutte alle mogelijkheden bijvoorbeeld voor Iran gaat openhouden. Nou, dat zijn twee dossiers die extreem gevoelig liggen bij de oppositie. Het was de eerste keer, uh, misschien horen we hem er nog een keertje over Mark Rutte... daar vandaag in de Oval Office op bezoek bij Omouwen. Dankjewel Michiel Vos vanuit Amerika. Dank. Dankjewel Tom Kompay hier in de studio en Siebert van Linden. Heren, tot snel weer eens een keertje, zou ik zeggen. Is goed. Dit was BNN Today. Wij zijn er morgen weer. Um, zometeen natuurlijk langs de lijn met Henry Schut. Maar eerst het nieuws met Christian Bodemakker. Tot morgen. Hey. Europees voetbal op Radio 1. Morgen om 7 uur is het dus 1-1. En dat is dus de Europa League. Wat een kans krijgt AZ. En vanaf 9 uur flitsen van Legia Warschau PSV. Wees het schaps opgebied. Bal voor net niet. NOS langs de lijn, morgen om 7 uur de Europa League. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ik heb de impact zelf gezien en geef voor de voedselpakket een actie. Toneer nu ook op Giro 6004 of ga naar zendingovergrenzen.nl. En bestel je de museumkaart vandaag? Dan heb je een morgen in luxe cadeauverpakking al in huis. Geld stinkt, geld bouwt, geld spaart. Spaar bij een bank die de wereld spaart. Bij de ASN Bank is uw spaargeld goed voor mens, dier en klimaat.